7 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Honderden Nederlanders hebben zich aangesloten bij een grote claim tegen de autoriteiten in de Oostenrijkse deelstaat Tirol. Ze voelen zich bedrogen omdat het wintersportseizoen begin maart nog gewoon doorging. terwijl het coronavirus er al rondwaarde. In wintersportplaatsen als Issel en Sankt Anton werd nog volop geskiet en gefeest. Later bleek dat er in die periode duizenden wintersportgangers met het virus zijn besmet. waardoor het daarna verder door Europa werd verspreid. En toch werden pas op 15 maart de laatste skiliften stopgezet en ging het gebied op slot. Het OM in Tirol onderzoekt of er strafbare feiten zijn gepleegd. De grote natuurbrand in de Peel bij Deurne is nog niet onder controle. Er worden twee Chinook-helikopters ingezet om de brand in het veengebied te blussen. Brandweerwagens kunnen moeilijk in het gebied komen. Bij de brand komt veel rook vrij. Met een NL-alert worden mensen in de buurt opgeroepen om binnen te blijven en ramen en deuren dicht te houden. De natuurbrand bij Roermond is wel onder controle. In totaal is een gebied van 30 tot 35 hectare bos- en heidegebied verloren gegaan. En een man moet vier maanden de cel in... omdat hij mensen opzettelijk in het gezicht heeft gehoest... en riep dat hij corona had. Dat gebeurde in de rij voor een koffieshop. De man werd eerst weggestuurd door de politie, maar kwam later terug. De agenten pakten hem op. En bij zijn arrestatie hoestte hij een agent in het gezicht... spuugde en zei opnieuw dat hij besmet was met het virus. De man van 28 kreeg eerder van de politierechter tien weken cel. De rechtbank wil met de hogere straf een signaal afgeven. Het weer nog. Vanavond en vannacht blijft het helder. Met nog steeds een schale oostenwind en minima rond de 4 graden. Overdag wordt het zonnig. 14 graden op de Wadden tot 21 plaatselijk in het zuiden. En vanaf woensdag minder wind en ook wat warmer. En pas in het weekend is er wat meer bewolking en kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files.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 Weet waarvoor je geeft. Zin in Zandvoort. Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. I'm so sure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 Looking out for love In the night so still Oh, I'd build your kingdom In that Amen. Mm -hmm. Me van Zandvoort.